Voor spoedige start. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Marokko zijn negen terreurverdachten opgepakt... die plannen hadden voor aanslagen in een aantal Marokkaanse steden... met Oud en Nieuw. Dat meldt een Marokkaanse site op basis van bronnen... bij de inlichtingendienst. Het hadden aanslagen moeten worden zoals in Parijs. De terreurcel werd vrijdag opgerold. Toen werd al gezegd dat het om een gevaarlijke groep ging. Marokko ontvangt na de aanslagen in Parijs geregeld regimenten van IS... omdat het België en Frankrijk helpt bij de opsporing van verdachten... Op de Filipijnen zijn drie kwart miljoen mensen geëvacueerd vanwege een orkaan die vannacht aan land kwam. Binnenlandse vluchten zijn geannuleerd en schepen mogen niet uitvaren. Scholen en kantoren blijven dicht. De autoriteiten waarschuwen voor zware regenval en overstromingen. Na verwachting bereikt de orkaan later vandaag dichtbevolkt gebied ongeveer 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. De meeste Nederlanders gaan ongetraind op wintersport. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Jaarlijks keren honderden wintersporters terug met een botbreuk of blessure. De meeste wintersporters die zich niet voorbereiden zeggen dat ze dat niet nodig vinden. Zilveren Kruis komt deze winter met een ski-APK. Daarmee kunnen vakantiegangers online hun fitheid testen voordat ze de sneeuw ingaan. Johan Cruijff is weer beschikbaar voor Ajax. Donderdag heeft Ajax een ledenvergadering. Als het bestuur dan wordt weggestemd, is Kruijf als erelid bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat zegt hij in zijn column in de Telegraaf. Cruijff legde vorige maand nog zijn rol als adviseur bij Ajax neer. Hij was het niet eens met het gedwongen vertrek van hoofdopleiding Wim Jonk. Ook vond hij dat zijn plannen niet goed werden uitgevoerd. Het weer in het noorden wat regen, in de loop van de dag vanuit het zuiden wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen vrijwel overal droog en wat zon. Ook dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWW. Vooral vertraging in de rand staat op de A1 naar Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg. Op de A4 Den Haag-Amsterdam. Richting Amsterdam voor Zoeterwoude 8 kilometer vanaf Knoop met Na Naar Den Haag 10 kilometer tussen Roelvaar en Sveen en Leidsendam. Dat is na een autobrand. A8 Zaandau-Amsterdam bij Oostzaan 8. Op de A10 Koemplein Nieuwe Meer bij Watergrasmeer 9 kilometer. Op de A10 Koenplein Watergrasmeer bij Oud-Zuid 4 kilometer door Bergingswerkzaamheden... A15 hem rotterdam tussen Gorkem en Altblasserdam 17 kilometer. De nasleep van een kapotte vrachtwagen bij de Noordtunnel. A20 richting Gouda bij Vlaardingen 9 kilometer. A28 Solle-Amersfoort bij Hoevelake 8. De N3 Dordrecht-Papendrecht voor de aansluiting met de A15 7 kilometer. En op de N201 Hilversum uit Horen voor de aansluiting met de A2 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Van Zalvoet op zaterdag gingen we even de keuken in. Jawel. Dat deden we samen met Princess en Say I'm Your Number One. Welkom terug, inderdaad het tweede uur van dit radioprogram. En daarin de volgende onderwerpen. Nou, we gaan uh, ja een beetje, je zei het al begin van het eerste uur... Van een beetje met een, een dubbel gevoel. We gaan om uh, kwart over drie uh, bellen met uh, Erwin Molenaar. Dat is de programmaleider van uh, Jouw FM... En uh, die zijn vandaag bezig met hun laatste uitzending. de allerlaatste uitzending. Tot negen uur vanavond. Ja. Voor het laatst Jouw FM in de lucht. En wij gaan natuurlijk even dan om kwart over drie praten met Erwin Molenaar. Want uh, ik heb, kreeg de, als ik die persberichten heb gelezen, ze stoppen op het hoogtepunt. Ja, klopt. En dat is toch uh, ja, merk, ja, merkbaar, niet? Maar dat gaat Erwin ons natuurlijk allemaal om kwart over drie uitleggen. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda en het is weer een uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want vandaag om 12 uur is de ijsbaan geopend en kunt u op de foto in een heuze Snow Globe. En uh, straks is daar de officiële opening en die wordt om vijf uur verricht. Ja, die snow globe, uh, staat voor het raadhuis. Ja, voor het raadhuis, klopt. Leuk hoor, dus, trouwens. Ja, dat is leuk, hè? Het ja. is een levende, levende snow globe. Geweldig, even schudden, en, schudden voor uh, gebruik. Maar het hele sfeertje, de hele sfeer daar, de, de, de, de, de koek- en sopi-tent, de oliebollen, de ijsbaan, nou, die snow, die snow globe, uh, erbij. Nee, natuurlijk de, de, de kerstverlichting, de feestverlichting die er weer hangt. Dus weer een heerlijk land. Uh, uh, ja, schouw spektakel kan ik eigenlijk wel zeggen. Dus uh, het is weer gezellig en leuk in het centrum van Zandvoort. Uh, tussen de muziek door hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar het lokale zender ZFM. Zullen we dat doen? Doen we. Ja, oké. Okay. Dan is het goed. En hier zijn de Simple Minds. En don't you forget about me. Speciaal voor onze collega's van jouw FM deze plaats. Don't you forget about me. Goedemiddag Erwin Molenaar. welkom. Hi Rob, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wel een hele aparte dag vandaag voor jouw FM, Erwin. Ja, het is, uh, het is een bizarre dag inderdaad. Met een heel, uh, heel dubbel gevoel. aan de ene kant vol trots en aan de andere kant ja, natuurlijk ook wel een beetje de emotionele kant. Ja, ik uh, leef uh, enorm uh, met jullie mee, uh, moet, ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ja, het lijkt me best wel moeilijk, zo'n uh, zo allerlaatste dag... naar jullie beslissing, ja. om ermee te stoppen. Want het is gewoon ja, jullie eigen beslissing, hè? Ja, ja we hebben echt... Uh, je ziet er uh, heel veel veranderingen in, uh, in omroepland. Uh, waarbij uh, lokale omroepen uh, zeker onder druk staan. Maar ook onze vrijwilligers. Daar ligt een steeds grotere druk op. Als in, uh, er wordt een bepaalde kwaliteit van ze verwacht. Maar het leven verandert ook, ze krijgen kinderen, et cetera. Dus we hebben gewoon realistisch naar de toekomst gekeken met het team. Van oké, okay, wat kunnen we de komende jaren nog doen? Uh, kunnen we nog verder groeien als dat, al, uh, als dat we al zijn? En eigenlijk was het antwoord daarop, als we gewoon naar elkaar, naar elkaar keken en elkaar eerlijk in de ogen keken. Dan uh, was het antwoord eigenlijk nee, we kunnen niet meer doen dan dit. En uh, we willen niet graag terug, we willen geen stap terug. We willen echt stop op het moment dat we, dat we knallen. En dat is eigenlijk wel, wel aangebroken, dus toen hebben we met z'n allen besloten om inderdaad vandaag de stekker eruit te trekken. Ja, een hele moeilijke besluit na heel veel jaren AB Radio en Jouw FM. Want uh, als ja. we naar de geschiedenis uh, kijken van, uh, van Jouw FM, hoe lang uh, bestaat de lokale omroep van uh, Bloemendaal inmiddels? Ja, we bestaan meer dan twintig jaar. Uh, we hebben in eerste instantie, uh, waren we als antenne Bloemendaal voor horen. Uh, daarna zijn we veranderd in AB Radio, waarbij we heel erg we hebben gefocust op uh, wat toen heel vernieuwend was: het 1 en 2 nieuws. En we hebben ook social media toen als een van de eerste ingezet. Uh, daar hebben we een prijs mee gewonnen: de on Award. Uh, dat is een vakprijs uh, die wordt uitgereikt door, ja, uh, door mensen uit het, uit het vak, door de NPO onder andere. Uh, als beste crossmediale radiostation van Nederland Toen we hebben we gekeken, oké, okay, wat, wat is dan de volgende stap? Wat kunnen we doen om nog beter te worden? Ja. Toen hebben we besloten om het roer om te gooien van AB Radio naar jouw FM Waarbij we eigenlijk het hele team hebben uitgebreid Wat uh, afscheid hebben genomen van programma's die er niet meer bij, uh, toen, uh, bij vandaag vonden passen En uh, we hebben het nieuws opnieuw uitgevonden eigenlijk We kregen niet meer overschrijven van vakbladen. Van we gingen geen 1 en 2 niet meer doen we hebben altijd geprobeerd om, uh, om een klein beetje brutaal en eigenwijs te zijn. en het nieuws vanaf een andere kant te belichten. En dat is eigenlijk wel uh, ook waar ik nu, uh, waar ik nu mee ga stoppen. Brutaal, eigenwijs, anders. Ja, Wim, complimenten daarvoor. Gewoon uh, net even andere radio uh, wat jullie gemaakt hebben. SCFM heeft uh, heel fijn uh, de afgelopen jaren met jullie uh, samengewerkt. Zelfs nog een uh, gezamenlijk uh, programma gehad op de zondagmiddag. Ja, een uh, zondag in Kennemerland hebben we samen gedaan. We hebben natuurlijk uh, A1 Radio samen gedaan. Uh, bij de Marlboro Masters, ja, en, en nog veel meer. We hebben echt een hele mooie uh, geschiedenis samen eigenlijk. Dat is, uh, dat is denk ik ook heel bijzonder, want uh, veel lokale hondepen zie je niet uh, die elkaar haten. En eigenlijk hebben wij het altijd goed kunnen vinden met onze buren. Dus ook dat is, uh, ook dat is bijzonder en ook dat is jouw. Ja, dat is uh, absoluut uh, wederzijds. Want uh, ja, daarom voel ik vandaag ook zo uh, met jullie mee waarschijnlijk, want... Ja, ja, ik kan mijn gevoel niet, uh, niet omschrijven wat uh, dat betreft... al met jassen in aan te kijken. Nee, gewoon. nee, Nee, maar ja, het is gewoon uh, ja, net alsof uh, hier ook een klein beetje de stekker uh, eruit gaat. Maar het gebeurt niet, hoor. CIVM gaat gewoon door. Nee, voor jullie niet. Nou ja, kijk, weet je dat is uh, is? Op, kijk, uh, uh, elke lokale omroep doet het uh, op zijn eigen manier. En uh, jullie doen een hele goede job uh, in Zandvoort. En ik denk dat wij een hele goede job hebben gedaan voor Kennenmaland... Ja, op een gegeven moment als de koek op is, dan moet je gewoon, uh, gewoon ook eerlijk en realistisch zijn, weet je En dat, uh, dat moment is aangebroken. We hebben dus geen bestuurlijke ruzies, we hebben geen vrijwilligers uh, die weglopen. We hebben geen financiële problemen, in tegendeel. Dus uh, we, we kunnen echt mooi afscheid nemen, dat, uh, dat is ook heel wat waar. Ja, kijk, dat is uh, mooi. En dan komen we meteen op het uh, financiële verhaal. Want jullie steunen een project in uh, Nepal voor een uh, radiosender daar. Nou ja, klopt inderdaad. We doen eigenlijk twee dingen. We willen graag bewijzen dat we geen financiële problemen hebben gehad afgelopen jaar... ...en daarom uh, afgelopen jaren niet. En daarom storten we onze subsidie van afgelopen jaar storten we terug naar de gemeente Bloemendaal. En alles wat daarna nog overblijft dus onze uh, inkomsten die uh, zijn voortgekomen uit commercials. Dat bedrag dat gaan we volledig storten naar uh, Radio Martha. Dus een radiostation in Nepal. Martha is, uh, is Nepalese, ik heb geen idee hoe je dat noemt... ...voor de uh, Mount Everest... Het is een radiostation dat echt aan de vink ligt van de Mount Everest. En uh, daar is een, een heftige aardbeving geweest aan het begin van het jaar. Alles is kapot, alle huizen. En inmiddels zijn ze dat weer aan het opbouwen. En het mooie daarvan is, is eigenlijk uh, dat het radiostation wat daar zat... Hè, die mensen hebben weinig geld, dus die kunnen alleen naar de radio luisteren. Het heeft ook een beetje te maken met wetgeving... dat ze heel weinig op televisie mogen zeggen, maar wel heel veel op de radio mogen zeggen. Dus eigenlijk al het nieuws hoor je daar op de radio. Maar dat radiostation is kapot gegaan, ook door die aardbeving... Dus het, uh, dat station dat zat op een gegeven moment aan de uh, uh, ja radio uit te zenden. Nou, ja, je kunt je voorstellen hoe dat is aan de van de Mount Everest. Dat is niet te pretje. Dus uh, al het geld dat wij uh, over hebben, hebben we een, uh, een goed doel voor gevonden. Dat heet Free Press Unlimited. Dus zij maken zich hard voor uh, radiostations en andere mediavormen die niet het vrije woord hebben. En, uh, of je, uh, en, en dat er eigenlijk van maken. Dus uh, ze ondersteunen uh, dat journalistieke vrijheid. En uh, dat radius in Nepal, dat gebouw, dat gaan wij volledig voor uh, zo'n heropbouwen. Dus uh, al het geld dat wij hebben, dat, uh, dat wordt geïnvesteerd in een uh, volledig nieuw radiocomplex. Wat uh, mooi, Erwin. En uh, ja, vanmorgen zat ik even naar de 105.8, uh, jullie uh, etenfrequentie, uh, te luisteren. En jullie hadden ook gewoon live verbinding uh, vandaag met uh, Nepal. Ja, klopt inderdaad. Ja, we hebben een paar keer geschakeld. Het is daar inmiddels uh, heel laat in de avond. Dus uh, we hebben zojuist de laatste keer uh, met uh, Nepal geschakeld. Dus inderdaad een van de uh, mensen die werkt voor Free Personal Limited is daar naartoe gegaan... om uh, speciaal voor ons daar verslag te doen van hoe die bouw gaat. Dus dat is echt super bijzonder. Oké, okay, nou geweldig. Uh, tot slot nog even de dag van vandaag. Vanavond tot 9 uur. Wat gaat er allemaal nog gebeuren bij jullie tot aan 9 uur? Nou, hey, we hebben alle jocks die, uh, die op dit moment radio maken bij jou of hem... en een paar oude, oude, <lacht> ja, oude collega's, ex-collega's hebben we uitgenodigd. Uh, die komen allemaal nog op een uz -radio maken. En om acht uur dan uh, verwachten uh, onder andere RVH en het Haarem-Stagblad, Die komen langs voor het laatste uur. Uh, en het laatste uur wordt ook bijzonder. Dan gaan we samen met uh, de directeur praten. van uh, Unlimited, dus van het goede doen in Nepal. Uh, dan komen natuurlijk ook de burgemeester langs en de wethouder. En het, uh, dat wordt gewoon een heel bijzonder uur waarbij we natuurlijk ook de laatste plaat draaien. Maar we willen niet als een standaard lokale omroep stoppen met een laatste plaat en daarna stil. Dus we hebben iets... Uh, iets Heel vernieuwd daarvoor bedacht, en wat dat is, daar kan je het beste zelf voor luisteren om Hé, hey, ik ben heel benieuwd. Jij ook albertje? Hey, ik ben razend ja. benieuwd, Erwin. Nou, je houdt ons een mooi even in spanning. <lacht> en um, goed, nog de laatste uurtjes. Heb je ook net zoals Veronica nog zo'n klok? Uh, nou, we hebben niet echt een klok, want we, nou ja, wat we, we willen altijd anders zijn dan de anderen. Ja, dus ook, ook dat standaard patroontje, dat, dat hebben we doorbroken. Nou. Uh, ja, ook, uh, ja, ook namens mij en uh, namens alle luisteraars van CFM... Uh, ja, we maken nog een paar mooie uren van. En uh, zo, zoals Rob ook al zei, van, uh, we, zijn erg, we kijken erg graag terug op onze samenwerking. En uh, we, we, hopen, we wensen jullie veel wijsheid voor in de toekomst. Dank je wel, dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay. okay, nou, uh, ja, Erwin, dan dus zou ik er nog even eentje laten horen, geloof ik. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Dankjewel, Erwin. <laughs> Graag gedaan. Ja, Oké. Okay. Ga je goed. Hoi, hoi. Dankjewel. hoi. hoi.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 Juist van de programmeleider van jouw FM, Erwin Molenaar. De allerlaatste dag van jouw FM uit Bloemendaal 105.8. Ja, en de cliffhanger is: wat gebeurt er na 9 uur? Of ja. Om 9 uur. Ja, om 9 uur. Ja, ik ben, ja, ik ben erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Dus wil je de laatste uitzendingen van uh, jouw FM horen? Ga dan naar de 105.8. Het mag van ons zet je CFM gewoon even uit. Ja, het is Want we hebben alleen maar het evenementagenda nu, dus. Oké. Nee, die is lekker. Die is fijn. Ga je gang, Albertjan. Goed. Nou, luisteraars en kijkers. Genoeg te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Allereerst, natuurlijk, het Wintertheater in het Zandvoorts Museum. En daarvoor bent u van harte welkom in de Zwaluweestraat nummertje 1. Tot 10 januari 2016, presenteert het Zandvoorts Museum een tentoonstelling over het theater in al zijn facetten. Gastcurator Fred Rozenhart heeft, heeft een groep kunstenaars bereid gevonden hun nieuwste werk te tonen in de theater. Thema's, zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel en veel meer. Meer informatie over dit wintertheater kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En we zijn het al, de ijsbaan is open en vanaf 12 uur vandaag is die geopend. En tussen vier en zes uur gaat hij weer even dicht. Want om vijf uur wordt hij namelijk officieel geopend, de ijsbaan. En er zijn natuurlijk veel meer activiteiten op en rondom de ijsbaan... die uw aandacht verdienen. En daarvoor kunt u natuurlijk even kijken op de website... www.winterwonderlandzandvoort.nl www en wat u daar ook terugvindt is natuurlijk op de foto in een snowglobe. En ter gelegenheid van de opening van het Winter Wonderland maand... staat het weekend van 12 en 13 december voor het de Raadhuis een levensgrote opblaasbare sneeuwbal. De sneeuwbal is toegankelijk voor het publiek en u, kunt tussen, en u kunt dan tussen 4 en 8 uur en zelfs gratis een leuke foto laten maken van u in de snowglobe. U moet hierbij denken aan een plastic bol waarin als je u dus schut sneeuw door de bol gaat, de foto kan u later via de website van VVV Zandvoort downloaden. Op de foto in een snowglobe. Gaan we naar half tien vanavond. Dan is het een feest in Café Lal en Hardy aan de 46. Live muziek met de coverband Crush. Deze band is een bekende van uh, Lal en Hardy... want ze hebben op het buitenpodium gestaan bij Koningsdag... en wat een groot succes uh, was. Dus vandaar dat uh, ze wederom in Café Lal en Hardy te gast zijn vanavond. Vanaf half tien. Live muziek met de coverband Crush. Gaan we naar morgen, dan is het weer tijd voor de jazzliefhebbers. Die zijn vanaf half drie van harte welkom in gebouw De Krocht... voor Jazz in Zandvoort. En deze keer met Simon Richter. Meer informatie over dit jazzconcert... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl. En op 15 december wordt er weer de fluitketelcurling gehouden... uiteraard op de ijsbaan. En dat begint allemaal om acht uur s avonds tot 10 uur s avonds op deze 15 december. Dan gaan we naar 16 december vanaf 7 uur s avonds tot 10 uur. S avonds bent u van harte welkom in de Williams Pub aan de Halterstraat 44. Want dan is het weer tijd voor het Williams Poeltoernooi. Terug van weg geweest, Williams Poeltoernooi. En uh, dat is natuurlijk uh, uh, ja, voor de biljarters en de poeders onder u uh, een geweldig mooi evenement. Dat allemaal op 16 december vanaf 7 uur tot 10 uur s avonds aan de Williams Pub en de Halterstraat 44. We blijven even bij de Williams Pub uh, en dan gaan we wel op 17 december... want dan is vanaf 7 uur tot 10 uur s'avonds Ladies Cocktail Night. Zin in een avondje gezelligheid met je vriendin, buurvrouw of moeder, cetera. Kom dan donderdag 17 december aanstaande naar de Ladies Cocktail Night in de Williams Pub. Dit is een avond speciaal voor de dames om gezellig bij te kletsen... en te shoppen onder het genot van een cocktail. Dus uh, u bent van harte welkom op 17 december vanaf 7 uur tot 10 uur... bij de Williams Pub in de Haltestraat 44 voor de Ladies Cocktail Night. Ook een Ladies' Night op 17 december en die begint dan om half acht. En uh, be daarvoor ben u van harte welkom in de bioscoop in het Circus Zandvoort. En dat is van half acht begint dat Ladies' Night met de film Mannenharten 2. De Ladies' Night is een speciale avond voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen bijkletsen, een filmpje pakken... nog wat meer bijkletsen, hapje erbij en natuurlijk een drankje... want anders is het feest niet compleet. Dat allemaal op 17 december vanaf half acht in de bioscoop... Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5. Dan gaan we naar 19 december. Vanaf 3 uur tot 9 uur is de kerstfeer op Aan Zee. Op zaterdag 19 en zondag 20 december bent u van harte welkom op het Standvoort kerstfeer rond het Raadhuisplein. Een mooie gelegenheid om uw kerstinkopen te doen. De kinderen vermaken zich ondertussen prima op de ijsbaan. De kerstfeer op 19 en 20 december aanstaande uh, rondom de ijsbaan. En dan op 19 december is het om 4 uur ook tijd voor de Sprookjeswandeling. Op zaterdag 19 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een Sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan zee en de regio. Meer informatie over deze Sprookjeswandeling kunt u terugvinden op www.sprookjeswandeling.nl www Gaan we naar 20 december, om 10 uur smorgens... kunnen we heerlijk uitwaaien met de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt als altijd is Anytime de oude halt om 10 uur... en de wandeling duurt tot 12 uur. Dan wordt er ook nog uh, Zandvoort gelo uh, gelopen... en dan hebben we het over Beach Club nummer 5 op 20 december om 12 uur... want dan loopt Zandvoort, Zandvoort loopt voor Serious Request 2015... Zandvoortloop voor Serious Request 2015 is een bijzonder hardloop-evenement in Zandvoort-aan-Zee en wordt gehouden op zondag 20 december om 12 uur. Deelname is 15 euro en meer informatie over deze loop kunt u vinden op www.zandvoortloopt.nl. Dan klassiek liefhebbers niet vergeten: natuurlijk het Classic concert. Kerstconcert met de Maastrichter Star. U hoort het goed: Kerstconcert met de Maastrichter Star. Op 20 december om 3 uur in de Rooms-Katholieke Sint-Agatha Kerk. Grote krocht 45, entree 20 euro. Een geweldig klassiek concert. Wat klassiek liefhebbers natuurlijk echt niet mogen missen. En uh, dat is natuurlijk om uh, 3 uur op 20 december... nogmaals in de Agatha-Kerk, Grote Klocht 45. Classic Concert, het kerstconcert met de star. Tot zover. En wil je het even met uh, nalezen? Kijk dan even op de CFM-app, Albert-Jan. Ja? Ja, want die is gratis te downloaden Hebben in de, de al, Play we Store, we al, App Store en de Windows Store. Kijk even onder uh, ZFM Sanford en dan kan je onze app uh, gratis downloaden. Dan nog even over de ijsbaan. Zijn om 5 uur de officiële opening daarvan. En dan om 4 uur gaat de ijsbaan dicht. Komt de Samboni zeker op de baan? De Samboni, ja, ook de mini-Samboni Een mini, hele mini-Samboni. <laughs> waarschijnlijk, Leo Miesbeek. De mini-Samboni, toch? Ja, die is, er, die is er ook altijd bij, hè, uh, toch? Zo is het. In ieder geval vijf uur, iedereen van harte welkom. Centrum Salford, opening, ijsbaan 2015-2016.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 En dat was de the single van de Last Frequencies en Are You With Me. De gezelligste tijd van het jaar met ZFM. ZFM is klaar voor de kerst. Ben jij dat ook? Staat die kerstboom al? Nog geen lampje erin. En dan is hij klaar. Ja, dat is mooi hè. deed daar ook weer vanaf voor een jaar? Zo moet je het maar weer zien. 9 over half 4. Goedemiddag, Zandvoort. Dit is GFM met Zandvoort op zaterdag. Ik wil naar de place waar ik voor Christmas zo veel tijd heb gevoerd. En dat's het enige present dat ik op mijn wish list krijg. Ik ben het over in de tijd.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 Prince of my shoes in the snow. Yeah, I see the smile on your face. But we lit the fire. Memories are treasured and so. It was the time of the year. Well, what did it matter? Those were the days that we'd all be together. The songs and the games were always the same. And we'd never wanted to change.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 Ja, dan heb je dat zweertje meteen weer te pakken, hè? heerlijk. Door de Ellen en uh, Dane Clark. Een beetje softwoods onder ons is zo op de radio. Ja, ja. eentwintje. zo mogen we het wel noemen. Door de Going Back for Christmas. Die bal, dus geen uh, Christmas, we are in driving home for Christmas, maar Coming back for Christmas. Dat was het uh, singeltje wat ze volgens mij een jaar geleden hebben uitgebracht. Klopt, Klopt. dat? Ja, heel goed. Ja, hè? ja, ja, ja. ja, Weer helemaal op de hoogte bij CFM. Father and Son. Father and Son, zo is het. Uh, ja, wat gaan we doen? Zandvoorts uh, Nieuws in het kort. Oké. Okay. Uh, nadat dat galerij de halte moest sluiten... had de Vereniging Beelden en Kunst naar Zandvoort, BKZ in het kort... Geen gemeenschappelijke ruimte om te exposeren. Nu is er dan eindelijk een nieuw onderkomen gevonden. Want gisteren om vijf uur vond de officiële opening plaats van de galerij De Wachtkamer in Jupiter Plaza. De kunstenaars zijn verrukt over de riante ruimte die hen is aangeboden op de eerste etage van Jupiter Plaza. 26 BKZ-leden zullen hier hun mooiste werken tentoonstellen. De kunstgalerij is te bereiken via de inpandige traf, trap in Wachtkamer Eerste Klasse. Ook uiteraard in het Jupiter Plaza. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 11 tot 4 uur. En zondag van 12 tot 4 uur. Dan hier nog even een mededeling. Er is vals geld in omloop. Oh jee. Dus ondernemers opgelet. Want een Zandvoortse ondernemer is afgelopen zondag 6 december benadeeld... door twee personen die hem met vals geld hebben betaald. Ze hebben kleding gekocht in een herenmodenzaak in de Halterstraat... en afgerekend met wat daar later bleek vals geld. De twee zijn door de camera goed in beeld gebracht... en de politie vraagt of iemand ze herkent of uh, u dan uh, dat kenbaar wil maken... U kunt via 0900 8844, 0900 8844 het landelijke servicenummer van de politie voor niet-urgente meldingen uw kennis met de politie delen. Doet u dat niet via 112, want dat telefoonnummer is alleen voor spoedgevallen. Dus ondernemers in Zandvoort, uw gewaarschuwd, uh, gewaarschuwd ondernemer telt voor twee. Oké, okay, tot zover het uh, Zandvoortse nieuws in het kort. Jawel, we gaan weer even lekker dansen. Deze pla plaats vervuilt nooit. Hier is Felix. En één, dan Paddy. Capture the first sleep. That's the way it works. Happens so naturally. Got a feeling, most of treasure is natuurlijk voor Chaka Khan. Je in de uitvoering van Felix. I, I know. I know you're gone, I know you're gone. But my mind ain't in control. Cause it's my...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 met you I stopped feeling afraid and you're always Nee, maar een uh, chef special. Zo. In your arms uh, bij CFM. Ja, ja, ja, even de, even de redactie uh, doornemen. Ja, want uh, de nieuwjaarsreceptie gaat er weer ja, aankomen. De, de kerstdagen staan voor de deur. Ja, en jij en, begint alweer over de nieuwjaarsreceptie. En, ja, zeker. Want uh, voor je het <laughs> weet is, de, is het 2016. Ja, is het, ja, dat is waar. En is het weer zover. Want verenigingen kunnen zich tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2016 presenteren. Vlak na de komende jaarwisseling wordt voor, voor de vijfde keer op rij... In de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie georganiseerd.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 het idee van een grote gezamenlijke nieuwjaarsreceptie is ontstaan. Omdat bleek dat veel recepties ieder jaar op hetzelfde dag en dan wel hetzelfde weekeinde plaatsvonden. En dat die werden bezocht door veelal dezelfde personen. Deze huidige vorm is zeer succesvol gebleken en wordt komend jaar alweer voor de vijfde keer vol enthousiasme georganiseerd. Oké, okay, nog een keer de datum. De datum, dat zei ik al, dat was acht, vrijdag 8 januari 2016... in uh, Strandpaviljoen Club Nautique. En uiteraard is iedereen al daar van harte welkom. En hier is Elton John. Weer Elton John, jawel. Maar nu met Nikita. Find a friend. Oh, that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nakita. En dat was Elton John, albert jan met Nikita. Ja, zo zometeen het de derde laatste uur van dit programma... met onder meer het gedicht van de dag. Even in het kort, wat kunnen wij verwachten om kwart voor vijf? Uh, nou, in ieder geval een kerstgedachte. Een kerstgedachte, ja. oké. Okay. Nou, we gaan hem horen in het de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Na vier uur. Graag tot zo.